De Hoorspelweek. Om de twee jaar organiseren de zes actieve hoorspel-omroepen... ...KRO, NOS, TROS, VARA, AFRO en NCRV samen met de BRT de zogenaamde Hoorspelweek. Schrijvers die nog nooit of slechts zelden voor de radio hebben geschreven... ...kregen opdracht een spel te schrijven van ongeveer drie kwartier. Deze Hoorspelweek heeft net zoals de voorafgaande ook een thema... ...en dat is dit keer de Thriller. U hoort nu de bijdrage van de KRO, een stuk geschreven door Atte Jongstra, de zaak Nemesis. En met je dure naam wordt je Euro-investigations. Met je slappe hoed en je regenjas en je snorretje. Dat je net als de snelle detective van de tv met de eerste, de beste vrouw met de te grote borsten de koffer in kan duiken. Maar ik ben het toevallig ook nog. Of niet soms. <tie> <tie> <tie> Waarom persoonlijk niet? Je altijd. Ben ik niet goed genoeg? Oh, Nina. Kindje. Sorry, niet goed. Ben. Leg ik niet altijd vrijdag een envelop met huishoudgeld op oh. tafel. Doei, ook dat nog. Ja. Hallo? Mike Zoltzma? Spreek ik met de grote Mike Zoltzma van Euro Investigations? Daar ja, spreekt u mee. Ik zie de moeilijkheden. Dan ben u niet de enige, mevrouwtje. Er is moord in het spel. Ik luister. En kunnen we elkaar ontmoeten? Ik vertel liever niets over de telefoon. Waar woont u? Nee, nee, liever niet thuis. Uh, komt u liever naar... Naar het Centraal Station in Almere? Dat gaat niet. Ik kan niet zo ver reizen. Ik word in de gaten gehouden. Wat denkt u van Bloemendaal? Laat u mij toch de plaats bepalen. ik betaal u toch? Oh, oh, zo werkt zo'n sma van Euro-investigation niet, mevrouwtje... Misschien behandelen wij uw zaak helemaal niet. Um, het handelt om moord, zei u. Uh, als het u om geld gaat, dat speelt geen rol. Vraagt u wat u wilt, maar kom vanavond om tien uur naar de vuurtoren op Marken. Aan het begin van de pier. Oké, okay. oké. Okay. Vreemd. Wie was dat nou weer? Een zaak. Tussen de lakens zeker. Word je doodziek? Ik loop bij jou weg jaloers, Kenny. Wij zien je morgen pas weer. Geen vraag over de mobiele Half tien moet ik naar een andere klant. Goed, dan stuur ik de leeuwen om je te vervangen. Als je dat nou wel meteen gaat. Oké, okay, oké. Okay. Een parkeerplaats recht voor het huis. Dat doen we geluk hebben. Dus kijken wat er hier aan de hand is. Ah, kwon -tjong. Dat is lang geleden. Kennen we ken een je jubik. Hier, toch? Jullie worden wel betrokken. Smeer eens, weg weten. Op, politie. U bent gearresteerd, staan blijven. Politie, blijf staan. Staan blijven of ik schiet. Politie, u bent gearresteerd. Blijf staan. Over. Nee, schiet eens op. Uh, wat? Uh, politie? Wat is er gebeurd? Wat doet u hier? Uh, ik ben Zootsma. Mike Zootsma van Euro Investigations. Ik post hier in verband met een juwelenzaak. Sliep? Ik sliep helemaal niet. Ik, ik slaap nooit als ik post. De, stuurt u liever al die mensen eens door, hè? Als straks een verdachte vrachtwagen juwelen afkomt leveren, dan ruiken ze op deze manier natuurlijk zo onraad. Hebben ze net weg? Ja, schiet u gauw op. Vraagt u uw chef maar naar de omvang van deze zaak. Het is belangrijk dat er nou niks misgaat in het onderzoek. Stuur die mensen weg en haal eerst die overvalwagen weg. Jezus nog aan toe. Doorlopen mensen, doorlopen! Door op mensen, doorlopen. Aan de kant. er komen op. Bureau aan Argus. Argus hier. Wat is er, Baddige? Alles goed, Mike? Alles onder controle. Ik heb de lever ook je afgestuurd. Oké, okay, oké. Okay. Kan hier wind. Dus kijk wat voor vrouwtje nou weer op me wacht. Ik zal morgen wel weer wat horen krijgen van Ina. Maar daar laat detective Zootsma zich niet door tegenhouden. Lekker avondje, lekker moertje, Zootsma. Hmm, lekker wijfie. Zootsma. Ik heb niks te klagen. Daar bent u. En u bent Zootsma. Dat kan niet missen. Een sterke vent in een regenjas. Met hoed. Oh, u bent een mooiere man dan ik me had voorgesteld. Oké, okay, oké. Okay. Laat ik me even voorstellen. Lisa van Heunen. U zult zich wel afvragen waarom ik u hier heb laten komen. Maar laten we ondertussen teruglopen. Ja, het betreft nogal... Ingewikkelde zaak. Uh, Elke zaak vindt op een goed moment zijn einde, mevrouwtje. Noemt u me maar Lisa, hoor. Mike. Goed, uh, Lisa. Ja, nou, kort gezegd... Er wordt iemand in mijn omgeving met de dood bedreigd. Wie? Ja, dat is het nou net. Ik weet het niet. Ik ontvang al een tijdje... Hoe lang? Uh, een week of vier anonieme brieven waarin staat... dat iemand in mijn omgeving... zal worden gedood wegens wangedrag. Wangedrag? Ja, dat staat er. Zijn die brieven dus niet ondertekend? Nee, dat wil zeggen... er staat Nemesis. Nemesis. Dat is geen Nederlandse naam, dacht ik. Hè? Dat heb je goed gedacht, Mike Sootsma. Nemesis is een Griekse godin... die het kwaad van de mensen bestraft. Alle Jezus... Een intellectuele verdachte. Iemand met achtergrond. Nou, Je treft het, Lisa. Ik heb mijn middelbare school ook afgemaakt. Oh. Eens kijken. Iemand stuurt jou dus anonieme brieven... waarin iedereen in je omgeving wordt bedreigd met de dood... wegens wangedrag. Uh, de verdachte is, schat ik, een man van rond de vijftig... smoezelig voorkomen. Dat hebben al die intellectuelen... die met hun vieze vingertjes brieven bij elkaar zitten te pennen om jou het leven zuur te maken. Jouw murf maken is waarschijnlijk het motief. Zodat hij kan doen wat hij wil. Doen wat hij wil? Met je naar bed natuurlijk. Oh. Kijk, jongens als ik doen daar niet moeilijk over. Hè? Wij vragen zoiets gewoon. Wil ze niet, dan niet. Fucker, ze weet niet wat ze mist. Maar die intellectuelen doen altijd moeilijk over die dingen. Nee, missus... Tja, Lisa, dat wordt posten. Posten? Hoe bedoel je? Voor je huis. Oh, dat geeft me veilig gevoel. Een sterke kerel als jij. Maak je hey. geen zorgen, Lisa. Ik krijg die vent voor je te pakken. Onweer. Ook dat nog. Laten we doorlopen. Loop ik niet te snel voor je. Ja, je begrijpt wel dat wij als detective een ijzeren conditie hebben. Hè? Mijn vrouw klaagt er wel eens over, als je begrijpt wat ik bedoel. Hoe kan een vrouw nou klagen over een gezonde vent als jij? Oké, oké. Okay, okay. Zo, daar staat mijn auto. Kan ik je ergens afzitten? Nee, nee, ik, ik bel je weer. Tot dan dan. Don't suck. Ugh. Ina, kindje, ik ben thuis. Wat is dat? Gas, verdomme! Jezus, Ina, waar ben jij mee bezig? Ik zie het niet meer zitten. Ben je dan eindelijk maar eens naar huis gekomen? Gemeene klootzak dat je bent. Uitgewoed? Moe gevreden? Dan die ellende nog oh. even weer... Ik kom van mijn werk, nergens anders vandaan. Wat je werk noemt. Gezijd. Oh, yeah. Als ik wat later was geweest, had ik dat gedonder erop gehad. Politie, ziekenwagen, verklaringen op het politiebureau, begrafenis... die vreselijke familie van Ina over de vloer. Als je aan zoiets denkt, dan zou je toch nooit trouwen. Zeg, eh, ik ga maar weer, geloof ik. Hier rust ik vannacht niet uit, dat voel ik al mijn Als je me wilt vinden, ben ik bij collega Baderek. En voor de rechter bekijk jij maar, maar, Tabee! Boom, Er is een er aan de hand. Met een zwijnenstal. Pak komt nog dat bloed vandaan? Nog meer bloed. Badder? Mike, Mike, hou op. Wat bezint je, man. Laat aan de tracks. Dat bezielt me, badderen. Wat is er aan de hand, man? Wat zit je verslagen op je stoel? En aan dat bloed? Ah, ik ben uitgeput. Ik zit net wat uit te blazen. Die rotjongens van de buren hebben het hele godvergeten trappenhuis ondergesmeerd met rode verf. Hey, ik, ik ben dus op heterdaad, maar... Ze waren me te vlugger. Ah, ik weet het niet, Mike. Misschien word ik de oud voor ons zak. Vroeger rende ik iedereen eruit. Nou haal ik niet eens kinderen van tien in. Badere eh, jongen, jij blijft. Jij hebt de brains van ons beiden. Al ben ik ook geen klootzak. Luister, iets anders. Ik blijf bij je pitten vannacht. Ina ging helemaal door een lint. Dat lijf draait een deze dagen nog eens door, ik voorspel het je. Als ik maar nooit aan dat verdomde huwelijk begonnen Vrij gezellig, zit niet alles, Mike. Onzin, jongen Vrijheid Is toch het mooiste wat er bestaat Misdaadje oplossen Avondje in de auto Muziekje erbij, lekker pittig boekje met jonge poesjes En je maakt je ondertussen nog verdienstelijk ook hè? Ja, en je pikt natuurlijk nu en dan een vrouwtje op Het zit er voor mij niet meer in, Mark Ze je me aankomen op een afstand De oude badderen Hebben ze geen zin meer in Hoe zit het badderen? Laten we de moed zakken. Op jou zit nog een sappig weduwvrouwtje te wachten. Dat verzeker ik je.